Het dunne alibi. Een laatste spel over een bijna volmaakte misdaad... geschreven door André Dubois. Tja, beste jongen. Dat was wel een dun alibi. Hm. Zo dun als een magnetofoonband... om met mijn vriend inspecteur Wim Versteeg te spreken. Maar toch, toch, het was een sterke schakel in een volmaakte misdaad. Nou ja, volmaakt... Dat zou het geweest zijn, als mijn vriend niet zo goed geheugen bezat... en het toeval bovendien niet had gewild dat hij juist de man was... die tot taak had van de waarheid de waarheid te bewijzen. Want het was de absolute waarheid... welke hij die avond bij het eerste eerst te huren kreeg. Nou, nou, nou, nou, wilt u zich alsjeblieft een beetje rustig houden, meneer Esser? U kunt toch wel begrijpen dat wij onder de omstandigheden... waaronder wij u vanavond aantroffen moeilijk anders kunnen doen... dan u in voorlopige hechtenis nemen? Dat u zich hierover opwindt heeft geen enkele zin... Het verloop van het onderzoek zal moeten uitwijzen of de aanwijzingen tegen u steekhoudend zijn of niet. Bent u bereid uw medewerking te geven en naar waarheid op mijn vragen te antwoorden? Ja, nou. Nou, laten we dan het procesverbaal van dit verhoor beginnen met de gebruikelijke doops. Uw naam, voornaam, geboortedatum en plaats, woonplaats en straat en zo woord. Begint u maar. Nou? Hoe ik het verloop van dit eerste verhoor zo goed weet... Wel, ach nee, laat ik beginnen met me even voor te stellen. Mijn naam is Nijhoff. Joop Nijhoff. En mijn beroep is advocaat en procureur. Dus als pleiter aan de balie zou het voor mij niet moeilijk geweest zijn. inzage van de stukken te krijgen, maar. dat was in dit geval helemaal niet nodig. Inspecteur Wintersteek was immers een vriend van mij. En in de avond van een is nog bij hem op bezoek geweest. Tot kwart voor tien hadden we over alles nog wat zitten praten wanneer hij naar het hofbio ging om vanaf tien uur zijn nachtdienst waard te nemen. Hij zelf, hij zelf vertelde mij de volgende avond in geur en een kleur de hele geschiedenis. Ik zei, begint u waar? Naam? Mijn naam kent u al, Ezer. Mijn voornamen zijn Cornelis Johannes. Ik ben hier in Den Haag geboren, 24 juli 1917. En u woont? Hugo de Grootstraat, 122. Bent u getrouwd? Jawel, al 18 jaar. En hoe zijn de namen van uw vrouw? Caroline Prins. En wat is uw beroep, meneer Esser? Ik ben eigenaar van een assurantiekantoor sinds één jaar. Daarvoor was ik hoofdinspecteur bij de All Risk Assurantie Maatschappij. Ofwel de Aram in Deventer. We woonden toen in Apeldoorn. Beviel het u niet bij de Aram? Huh? Oh ja, het was een goede betrekking en ik had een prima salaris daar niet van. Maar ik vond het zonde mijn hele leven in dienst van een maatschappij te blijven... En bovendien wilden mijn vrouw en ik graag weer naar Den Haag terug. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar nou moet u mij toch eens rustig vertellen hoe u vanavond om kwart over tien op dat kantoor van meneer Rijnders in de Rijouwstraat terechtkwam. Terwijl deze heer zelf met een mes in zijn borst dood over zijn schrijfbureau hing. Was u een vriend van de heer Rijnders? Oh nee, dat zeker niet. Onze relatie was alleen zakelijk waren het verzekeringskwesties die u met hem bespreken moest? Nee, ik, ik moest vanavond een termijn van mijn van mijn krediet terugbetalen. Oh, dus u had een schuld bij de heer Reinders. Groot? Nog 1500 gulden, de helft van het oorspronkelijke bedrag. Gebeurden die terugbetalingen altijd persoonlijk en dan nog wel om tien uur in de avond? Nee, nee, ik kom altijd. De afspraak is was dat ik iedere zeventiende van de maand... om kwart over acht s'avonds avonds een termijn zou komen betalen. En was u er vanavond om kwart over acht? Ja. Leefde de heer Rijnders nog toen u kwam? Nee. Hij was al dood toen ik zijn kantoor binnenkwam. Maar meneer Esser, als u de moord dus niet zou hebben gepleegd... en de heer Rijnders bij uw binnenkomst al vermoord was... Wat ter wereld is dan de reden dat u twee uur lang daar op dat kantoor bent gebleven? Ik ben daar geen twee uur gebleven. Dat zou me trouwens niet mogelijk zijn geweest. Ik ging wat tegen de grond van schrik... toen ik die man met een mes in zijn borst... achter zijn bureau zag zitten. Of liever hangen. Want hij hing meer over zijn bureau... dan hij op zijn stoel zat. Ja, ja. Is u bij uw komst verder niets bijzonders opgevallen? Hebt u niemand gezien, binnen of buiten, in de onmiddellijke omgeving van het huis? Nou, meneer Esser? Nee. Nee, nee, nee. Ik, ik heb niemand gezien. Hoe kwam u dan binnen? Hebt u gebeld? Nee. Uh, jawel. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Want de deur stond op een keer. En wat deed u toen? Nou, na nou even te hebben gewacht, ben ik toen maar naar binnen gegaan. En, en zo vond ik hem. En dat was voor mij meer dan voldoende. Ik maakte dat ik wegkwam. Hebt u de buitendeur toen achter u in het slot getrokken? Ja. Uh, nee, nee. Dat wil zeggen, ik trok hem wel dicht, maar het slot bleef hangen. En daarom sloot de deur niet. Zodoende kon ik om tien uur zonder moeite weer naar binnen. U bedoelt dat u twee uur na de moord... of volgens uw lezing na het ontdekken van de moord... weer in dat kantoor bent teruggekeerd? Ja. Waarom? Ik, uh, ik, ik... U was bang dat u sporen van uw eerste bezoek had achtergelaten. Nee! Iedereen had van dat eerste bezoek mogen weten. Begrijpt u dat toch? Ik was daar volkomen te goedig trouw. Mijn vrouw, die op mijn thuiskomst wachtte, wist dat ik daarheen was. Ik heb er zelfs tegenover mijn familie geen geheim van gemaakt... dat ik daar geld had geleend. Mijn lening was al half afbetaald. Nog vijf termijnen, dan was ik van hem af. Dan ga ik hem toch niet vermoorden? Die 3000 gulden die u bij de heer Reinders hebt gelezen. Tweeënhalfduizend. Ik moest 3000 terugbetalen. Die vijfhonderd was rente en risico. Oh. Ja, ja. Vertelt u eens. Had u nog meer schulden, behalve dit bedrag? Nee. Uh, dat wil zeggen, uh, ik heb nog een, uh, een bankkrediet lopen... Maar, maar de rente en aflossing is niet zo hoog... dat ik daar een moord voor zou moeten plegen. Mogelijk. Maar een aflossing aan reinders van 250 gulden per maand... is ook geen kleinigheid... terwijl uw huishouding, kantoor, auto en dergelijke... ook het nodige zullen kosten. Ja, ja, ja! En ik begrijp best dat al deze dingen in mijn nadeel... uitgelegd zullen worden. Maar nogmaals, ik behoefde geen moord te plegen... om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik heb geen enkele reden... ...om iets te forceren. En zeker niet met zulke enorme risico's. Hier dekt de verzekering de schade nooit. En dat bankkrediet, meneer Esther, waarvoor hebt u dat opgenomen? Mm. Wel, ik had natuurlijk in die acht jaar dat ik in Apeldoorn heb gewerkt... ...wel een behoorlijk bedrag overgespaard, maar, maar de verhuizing kost een boel geld. En vooral omdat we veel huishoudelijke zaken moesten vernieuwen... Ik kwam er dan ook met mijn spaargeld niet uit en sloot toen een bankkrediet. Maar toen ik... Hoe hoog wel... was dat? Uh, uh, wat zegt u? Hoe hoog was dat bankkrediet? Vijfduizend gulden. En welk bedrag lost u maandelijks af? Ik betaal aan rente en aflossing per kwartaal ongeveer 10% van de oorspronkelijke lening. Dat is dus uh, ongeveer 170 gulden per maand... Nou, ik moet zeggen, meneer Esser, u hebt heel wat hooi op uw vork genomen. Als u eens een goede tegenslag zou krijgen van bijvoorbeeld een maand of drie, vier... ...zou u toch muurvast komen te Lees zitten... Heus niet, ik heb niet al mijn spaargeld opgemaakt. Een duizend gulden heb ik in reserve. Daar komen we beslist niet aan. Bovendien kan ik in de uiterste nood altijd mijn auto weer verkopen... ...of zo nodig een van mijn verzekeringspartefeuilles. Al zou dat vermindering van mijn inkomen betekenen. Ik moet u eerlijk zeggen dat u als bankier een mislukking zou zijn... U zou in noodgevallen het ene gat maken om het andere te dempen. Nee, nee, nee, zo is het niet. Ik zou alleen een stap terug moeten gaan. Dus langer tijd nodig hebben om er te komen. Er zijn duizenden zakenmensen met een groot krediet... een bedrijf begonnen en groot geworden. Dat is wel waar. Maar nog geen verontschuldiging voor iemand... die een onverantwoordelijk hoog krediet bij diverse instellingen opneemt... zodat hij aan zijn reële verplichtingen niet meer kan voldoen. Dat kan ik wel! Ik heb het afgelopen jaar hard gewerkt en met behoorlijk succes. Ik zat heus niet muurvast zoals u daarnet insinueerde. Ik insinueerde niets. Ik stelde een mogelijkheid. Nou ja, dat zal een onderzoek van uw boeken wel uitwijzen. Tje, ja. als inspecteur van politie moet je van een man die van moord verdacht wordt... ...zijn hele leven aan elkaar ravelen. Alsof het een, een oude wolle trui is... Waarvan je een nieuw patroon wil breien. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. het patroon van schuldig aan moord met voorbedachte raden. Want wat de verdachte tot dusver had verteld. dat mocht dan mogelijk waar zijn. maar. dat was onder de gegeven omstandigheden. evenzeer bezwarend. Huh? Welke gegeven omstandigheden? Nou. zoals dus ik dat straks al vertelde. was inspecteur van Steeg. om kwart voor tien. van mijn kamer op het Nassauplein. naar het hoofdbureau. op het Alexanderplein gegaan. ...waarom tieners zijn dienst begon. Maar net was hij daar een paar minuten aanwezig... ...of een alarmerend telefoongesprek... ...beroofde hem van een rustige nachtdienst. hè, inspecteur van Steeg. Oh, meneer, er is bij mij aan de overkant... ...zomaar een mannenhuis binnengelopen. Waar staat dat huis? Riostraat 195, meneer. Met wie spreek ik? Met de, mevrouw van der Laan. Ik er recht tegenover... Kan het geen bewoner van het huis zijn, mevrouw? Het nee. is tenslotte al donker, dus dat is niet zo gemakkelijk meer te onderscheiden. Oh, nee, nee. Nee, beslist niet. Ik ken de oude Jereinders heel goed. En hij woont helemaal alleen. Die man die kwam aanlopen, duwde de deur zomaar open en ging naar binnen. Kan het dan geen bezoeker van de bewoner zijn... die bijvoorbeeld uh, in de buurt een boodschap heeft gedaan... naar een sigarettenautomaat of zo... en de deur zo lang op een kier heeft laten staan? Nou, uh, geloof ik niet. Hier in de buurt zijn geen winkels. Dan had hij helemaal naar het begin van de bankenstraat moeten gaan... Nou, dan laat je toch zeker al die tijd de deur niet open. En er brandt ook geen licht in de voorkamer of in de gang bij meneer Reinders. Kan die man u gezien hebben, mevrouw? Nee, meneer, nee, dat geloof ik niet. Ik zat in het donker voor het open raam te genieten van de Friese lucht. Ja, het is broeiend heet in mijn huis, ziet u. Ik heb de zon op de voorkant. Zodoende zag ik hem aankomen. Hij keek vlak bij het huis nog een paar keer om en toen glip hij naar binnen toe. Nou, mevrouw van der Laan, gaat u nou niet naar buiten hè? en ook niet uit het raam hangen? Want dat zou mogelijk aan de overkant Argenaan wekken. We komen dadelijk even een kijkje nemen. Ja meneer, goed meneer. Reinders. Reinders. Reinders, Reinders, Reinders. Ah, Reinders TG, financieel deskundige, Rio Straat 195. Hm, financieel deskundige. Veelbelovend en niet zeggend. En dadelijk twee man voor een onderzoek. Uh, jij maar van straat uh, en jij elders. Oké, okay, inspecteur. Met de wageninspecteur? Ja, maar geen herrie. Het is rustig genoeg hier in deze buitenwijk en we gaan maar tot de Riafstraat. Bekend, inspecteur. Telefonische waarschuwing op brennsluipen bij de overbuurman, zeker Reinders. De telefoonboeken, financiële expert van professie. Klinkt veelbelovend voor een roofoverval, daarom met drie man, snap je? Snap, uh, snapt, inspecteur. Niet doorrijden tot het bankaplein. Hier de adje staat in. Hmm. Oh, oh, oh. Prima, van Als je ooit als rechercheur faalt, kun je altijd nog als chauffeur je boot verdienen. Nou, ik ben blij dat u tenminste aan één van mijn twee hoedanigheden niet twijfelt. Nou, linksaf de Badjanstraat in en voor de straat stoppen. Oh. Ja, achter die maar die daar voor de hoek staat. Zo, ik blijf allebei hier staan. Ik ga even op verkenning. Jullie krijgen een seintje als je moet komen. Rijpen, chef. Snel loopt Versteeg dicht langs de huizen de straat af. Vanuit zijn ooghoeken gluurt hij naar de huisnummers. Als hij 195 passeert, ziet hij de voordeur op een kier staan. Er is geen licht in de gang. Als hij een eind verder is, draait hij zich om... en loopt heel rustig terug tot hij het huis opnieuw is gepasseerd. Dan blijft hij staan bij de deur van de aangrenzende woning. Zijn hand geeft haast onmerkbaar een teken. Beide rechercheurs komen kalm, maar snel naar bij... Dan belt Versteeg aan bij de buren van Reinders en als de deur openraat, zegt hij zacht tot de verwonderkijkende kijkende bewoonster. Ik ben inspecteur Versteeg van de Haagse recherche. Mag een van mijn rechercheurs door uw huis naar de achterzijde van het huis van uw buurman, de heer Reinders? Er staat vermoedelijk een inbreker in huis en ik wil verhinderen dat hij achterlangs wegvlucht. Oh, oh, natuurlijk, meneer. Loopt u me mee naar achter? Jij van Straat, hè? wees voorzichtig. En doe de deur zacht dicht. Zo, Anders. We wachten twee minuten en gaan dan naar binnen. Ik ken deze huizen. Achter de deur is een kleine hal. Zodra we binnen zijn, blijf jij daar op post. Vang iedereen op die naar buiten wil, goed of kwaad schriks. Ik ga ondertussen het interieur van het huis eens bekijken. Nou, als we tegen even later tegen de deur duwt, gaat deze meteen half open. De rechercheur blijft in de kleine hal achter. Dan zelf loopt je de gang in. Het is zit in huis. Maar van onder de deur naar de achterkamer valt een lichtschijnsel. Als hij zijn oog tegen de kier van de deur legt, uurt hij daar binnen een zacht schuif op. Hij besluit tot daden over te gaan en werpt de kamer er met een zwaai open. Met één blik heeft hij de situatie overzien. Half over een schrijfbureau met zichtbare mes in zijn borst hangt een oude man. Op de vloer een lege gooide kaartenbak. En tussen de kaarten op zijn hurken een man die met een kreet van schrik overeind komt en probeert langs hem heen te komen. He? Uh, uh, uh. He. Dat je niet, vindt. Ik raad je aan dat je niet nog eens te proberen, want dan zit er ervan lusten. En ik kan het wel met mijn blote handen aan, Bovendien staat voor en achter het huis een rechercheur, dus je kan toch niet wegkomen. <laughs> dus op en top, inspecteur verstegen. Weet je, voor elke overtreding van de wet kan hij tegen de achtergrond van de omstandigheden van zijn arrestanten begrip opbrengen. Bij hun arrestatie en verhoor is er één brok gemoedelijkheid. Strikt eerlijk geeft hij hen, binnen de perken van zijn taak althans... ...alle gelegenheid zich te verontschuldigen of vrij te pleiten... ...zonder te trachten door mm, slimme geitjes de verdachte in een val te lokken. Alleen door eigen hersenwerk, geduldig en secuur... ...probeert hij de bewijzen van hun schuld bijeen te brengen. Mag tegenover een moordenaar nee. Dan is hij glashard. Kent geen excuses of medelijden. Even later zit de man geboeid in de voorkamer... ...onder bewaking van een restaurateur... Terwijl toch steeds de hele machinerie van de afdeling moordzaken in werking stelt. Maar nou de uitspraak van de dokter, hm? die de verslagen heeft onderzocht. Die bevreemde hem toch wel. Als hij een paar uur later zijn arrestant een eerste verhoor afneemt, laat hij ervan niets merken. Maar toch, toch blijft daardoor in zijn achterhoofd een vraag hangen. Een vraag waarop hij in de loop van het verhoor, toevallig of met opzet, nog geen antwoord heeft gekregen. En die hij dan nu ook enigszins scherp voor de tweede maal stelt. Meneer Esser, u hebt mij nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag... wat u twee uur na, na uw ontdekking van de moord op dat kantoor uitvoerde. Dat, uh, dat is heel moeilijk voor mij om uit te leggen, inspecteur. Ik zou het toch maar proberen als ik u was. Nou, kijk eens, inspecteur. U merkte straks zelf al op dat ik wel wat veel hooi op mijn vork had genomen. Maar ik kon moeilijk anders... En toen wij het huis en het kantoor geïnstalleerd hadden en ik eenmaal goed aan het werk was... miste ik nog steeds een kostbaar, maar niet te min noodzakelijk artikel. Namelijk een behoorlijk vervoermiddel. Deed u al uw zaken dan te voet af? Dat lijkt me toch onwaarschijnlijk. Nee, ik bezat een prima bromfiets. Maar bij slecht weer en vooral in de wintermaanden... kom je altijd bij de aspirantverzekerde binnenstappen met een hele vracht kleren aan... die druipen van de regen of onder de modder zitten... Daarom zocht ik naar een goede tweedehands auto. Maar de prijs is dan ook naar vanant. Een relatie tipte over een prima tweedehands wagen. En toen ik vertelde praktisch zonder contanten te zitten... gaf hij mij het adres van een man die geld uitleende... zonder lastige informaties en zonder borgen. En die zeer coulant was in de terugbetalingen. Op die manier ben ik met Reinders in contact gekomen. Zo... En uh, was de heer zo soculant in de terugbetalingen? Jawel, alleen je moest hem dan behoorlijk zijn renteverlies vergoeden. Ja, ja, over hoekenpraktijken gesproken. Maar gaat u verder, meneer Essen? Nou, ik ging de wagen bekijken... en het bleek de vraagprijs ruim waard te zijn. Dus kocht ik hem. Alleen, ik had voor de betaling beter naar een financieringsbank kunnen gaan. Maar ja, ik was bang dat het dan te lang zou duren... en een andere liefhebber de wagen inmiddels zou kopen... ...of dat de bezwaren zouden zijn in verband met mijn lopend bankkrediet. Ja, achteraf weet ik wel dat ik dat verkeerd heb gezien. Maar gedane zaken nemen geen keer. Nee, maar dan moet men ook de logische gevolgen aanvaarden... ...en niet proberen daar koetkekoet goed onderuit te komen. Dat heb ik niet geprobeerd. Iedere zeventiende van de maand ben ik naar hem toe gegaan ...om mijn aflossing te voldoen. Ik kan u alle kwitanties van de laatste termijnen laten zien... Ik heb ook nog nooit uitstel van een betaling gevraagd. Moest dat beslist? Ja, ik bedoel dat persoonlijk komen betalen? Komt dat niet per giro of op een andere manier? Nee, hij er stond erop dat iedereen persoonlijk kwam terugbetalen. Iedere avond ontving hij zo drie of vier van zijn cliënten. Ik merkte na een paar maal al gauw aan zijn opmerkingen... dat ik op mijn avond de laatste klant was. Ja, en dat is eigenlijk een van de oorzaken... Dat ik nou hier zit. Het verband is me niet duidelijk. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, als ik dat niet geweten had, zou ik nooit terug hebben durven gaan. Juist. Ja, nu zijn we weer op de vraag van daar straks terug. En nu wil ik er zonder omwegen en direct antwoord op hebben. Wat deed u om kwart over tien, twee uur na uw ontdekking van de moord op de herenwens op dat kantoor? Geef antwoord, meneer Esser. Ik, ik probeerde de bewijzen. ...van een krediet te vinden. Om ze te vernietigen. Mijn rekening Courant. Mijn kaart in het kaartsysteem. Bij mijn eerste bezoek had ik gezien... ...dat de bak met kaarten op de grond was gevallen... ...en de kaarten over de vloer verspreid lagen. Maar waarschijnlijk door de val ...lag het alfabet door elkaar... ...en kostte het mij een hoop tijd... ...om mijn kaart te vinden. Daarom was ik nog aan het zoeken toen u binnenkwam. Aha. Begrijpt u, meneer Esser, dat u hiermee een poging tot verduistering van geldwaardige papieren... ...recht en zeigendom van de erven Reinders bekent. Dit, gevoegd bij uw insluiping, hedenavond om tien uur in het perceel Riaufstraat 195... ...is voldoende om u in voorlopige hechtenis te houden. In die tijd kunnen we rustig de kwestie van de moord nader onderzoeken. Ik wil u nu wel zeggen dat volgens de dokter de moord op de heer Reinders ...tussen acht uur en half negen heeft plaatsgehad. Inderdaad, hebt u de moord dus niet om tien uur gepleegd? Maar volgens uw eigen verklaring was u er de eerste keer om kwart over acht. Dus biedt dat eerste bezoek nog alle mogelijkheden. Maar, inspecteur, gelooft u me nou toch? Ja, ja, ja, ja, ik wil alles van u geloven wat bewezen is. Maar tot dusver weet ik alleen wat u zelf hebt verteld. Nou ja, het is al vier uur in de morgen en we komen met praten toch niet verder. We zullen morgen in de loop van de dag het onderzoek ter plaatse voortzetten en zien welke aspecten deze zaak nog meer oplevert gaat u nou maar mee, dan zal ik u voor de rest van de nacht een slaanplaats bezorgen. Alsjeblieft, daar is een belknop. Als u uw behoefte voelt om uw verklaring te veranderen, of uh, nou ja, dan belt u maar. Wel te rusten. Denkt u ervan, inspecteur? Net wat ik tegen Esther zei, van straten. Zijn eerste bezoek biedt nog alle mogelijkheden. In alles wat hij heeft verteld, is geen enkel bewijs te vinden dat hij de mooie beslist niet heeft gepleegd. Nou, ik geloof dat u zelfs enigszins sceptisch tegenover zijn verklaringen staat, dat is niet, inspecteur? Dat wil zeggen, tegenover zijn lezing van zijn eerste bezoek, ja. Daarover is hij erg terughoudend en vaag. Zijn antwoorden zijn onzeker en geven me de indruk. Dat hij niet de volle waarheid vertelt. Nee, nee. Vooral deze antwoord over die openstaande deur voelde ik zo'n aarzeling. Mm -hmm. Maar kom, ik kruip achter de schrijnmachine voor het opmaken van mijn proces Zorg jij eens voor koffie, hè? Wat staat er? Zonder mekeer, inspecteur. Maar eh, laten wij nou eens even wel eerlijk zijn. Zou je ook niet liever een glas goed koud bier lusten? Ja, ja. Of eh, eigenlijk nog liever een glas vruchtensap? Ja. Nog liever een glas vruchtensap. Zelfs hij die avond op mijn kamer nog gedronken had. Maar ik wist dat hij dat graag dronk. En uh, ik had dit voor hem ook in huis laten halen. Hij was middags even komen binnenwerpen om af te spreken dat hij komen zou. Maar op zijn vraag of ik na een vroege avondmaaltijd. zin had om mee te gaan naar het de strand en een Porsche zee te zwemmen. had ik uh, ontwijkend geantwoord. Wat toen hij voorstelde. na zijn zeebad nog wat te komen praten. zo tegen. ik uh, geloof half negen. maakte ik daar geen bezwaar tegen. Op de afgesproken tijd zag ik dan ook door het raam... hoe Wim zijn fiets tegen de landaar een zette... en naar de huisdeur stapte. Ik liep de gang op om hem binnen te laten... voor hij zou aanbellen, maar hij was met de vlug af. Ik zag je afstappen en ik dacht... kom, laat ik eens vlug zijn. Tjonge, dat vind ik sympathiek. Het is hier heerlijk. Cool. Ja, ja. Buiten hangt de hitte nog in de straten. Ja, ga binnen, kerel. Dan neem je gemak ervan. Eh, misschien krijg je het vannacht nog terug, meneer. Alsjeblieft niet, zeg. Ik heb nog zoveel schrijfwerk liggen over lopende zaken dat ik een ongestoerde nachtdienst hoop te hebben. Ja. Wil je wat drinken? Ik heb nog een paar flesjes bier staan. Nee, nee, nee, liever niet zeggen, ik moet straks weer in dienst. Oh. Uh, een glas vruchtensap? Ja, ja, dat graag. Oké, dus is kurk droog, ondanks, of misschien wel dankzij het zoute water waar ik een uurtje in gezwommen heb. Pak even een paar glazen, maar. Je soms hout, hè? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, blijf maar. Ik uh, pak al een ander glas. Ik ruim straks de scherven op. Ze <laughs> slotte brengen ze geluk, niet? Het is in die achterkamer ook zo donker als wat met die grote bomen in de tuin. Waarom deed je het licht niet even aan in plaats van zo in het halve donker te staan rommelen? Ach, ik weet toch waar ze staan. Zoals je wilt. Dank je. Ja, daar knap je van op, hè? Het is een veilige drank om op slaaf te raken. Nou, vind ik een kwestie van smaak, hoor. Nou, met deze warmte mag ik het wel, maar om het altijd te drinken, nee, nee. Dan uh, prefereer ik toch iets anders. Wacht uh, eens, dus kijken of er nog iets voor ons op de radio is. Zo. Hè? Eh? Was er druk op het strand? Ja. ja, het was knap druk op het stille strand. Hoe komen jullie toch aan die benaming stille strand? Eh? Nou, dat is heel eenvoudig. Toen Scheveningen zich tot badplaats ging ontwikkelen, bezocht iedereen het strand aan de boulevard. Ja, ja. Niet alleen uit de directe omgeving, maar vanuit het hele land. En ook voor een niet gering deel uit het buitenland trokken dagjes mensen en vakantiehangers in drommen naar het Scheveningse strand. Ah, ja, ja, ja. ja, tenslotte was het er zo druk dat er meer mensen dan zandkorrels waren. Maar ja, het, het strand aan de andere kant van de Vissershaven was praktisch ontoegankelijk... ...door de duinen die in verband met de Delftlandse zeewering verboden gebied waren. Zeg, mag ik, je, mag ik je even onderbreken? Vind jij deze muziek niet vermoeiend onder een gesprek? Huh? Oh, Mocht je voet voor mij niet af te zetten. Als je wil luisteren, hou ik me zo zolang wel. Ja, tenslotte is de bolero van Ravel wel dat naar mijn geluid. Mag wel nee, joh, nee, nee. Hier, luister. De saxofoon. Dan is het pas een minuut of vijf aan de gang, dus duurt het nog wel een minuut of tien... Jouw uitleg van de betekenis stille strand is voor mij als provinciaal toch het veel interessanter. <laughs> nou, de rest is anders heel gauw verteld. Door zijn geïsoleerde ligging was dat strand dus inderdaad het stille strand. En band... ja, zo vertelde mijn vriend die avond nog veel meer bijzonderheden over het strandleven. En de tijd verliep ongemerkt en voor we het wisten was het kwart voor tien... en Wim vertrok naar het hoofdbureau voor zijn nachtdienst. Ja, dat deze dienst niet zo rustig verliep als hij zich dit had voorgesteld... Wel, zoals ik al bij het begin van mijn verhaal vertelde, vernam ik dat de volgende avond in geur en kleuren van hemzelf. Na zijn uiteenzetting van het gebeurde van die nacht en het resultaat van het eerste verhoor, kwam hij op het verloop van het tweede verhoor, dat hij de heer Esser smiddags om twee uur had afgenomen. Nou, meneer Esser, ik wil dus met u teruggaan naar het einde van uw verhoor van vannacht. Wat uw tweede bezoek aan het kantoor van de heer Reinders betreft, geloof ik wel dat uw verklaring juist is. Ook al door uw gehurkte houding tussen de kaarten op het moment dat ik binnenkwam. Ik ben blij dat u tenminste kunt geloven wat ik u heb verteld. Mijzelf komt het haast ongelooflijk voor dat mij dit allemaal is overkomen. Wel, we zullen dus dat tweede bezoek voorlopig laten rusten. Straks zal ik u het proces verbaal daarover voorlezen en dan kunt u het, als u er zich zeg mee akkoord verklaart, ondertekenen. Maar van uw eerste bezoek weet ik praktisch nog niets anders... dan dat u erheen ging om te betalen... en de heer Reinders vermoord vond. U beweerde wel te hebben aangebeld... maar dat dit eigenlijk niet nodig was omdat de deur op een kier stond. Hebt u enig idee waarom de deur niet gesloten was? Nee, nee, tenminste. Eh, uh, inspecteur. Ja, meneer Esser? U begrijpt natuurlijk wel dat deze hele geschiedenis mij geen rust laat. Ik heb vannacht onafgebroken gedenken. denken... Hoe moet ik de inspecteur duidelijk maken dat ik die moord beslist niet heb gepleegd? Ik wil u een voorstand doen. Wanneer ik u het hele verloop van gisteravond in de juiste volgorde vertel, krijgt u wellicht een beter inzicht. Natuurlijk kunt u er dan vragen tussendoor stellen, als ik niet duidelijk ben, of als u ergens bijzonder interesse voor hebt, maar ik geloof wel dat ik mijn gedachten beter op het gebeurde kan concentreren, als ik het op mijn eigen manier vertel. Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen, meneer Essel. Alleen zou ik u willen waarschuwen ook alle details goed te belichten. Ik zeg dit in uw eigen belang. Ik maak wel notities en stel dan later vragen over hetgeen ik weet er wel. Een sigaret, meneer Essel? Graag, inspecteur. Gaat uw gang dan maar. Ik zou beginnen met een ontmoeting die ik gistermiddag had toen ik in een café iets gebruikte. Ik zat alleen aan een tafeltje toen er een heer binnenkwam die ik herkende als de Nissing, directeur van de verzekeringsmaatschappij Eurorisico. Ik nodigde hem aan mijn tafeltje en natuurlijk spraken wij over de verzekeringsbranche. Het bleek dat zijn maatschappij in mijn rayon een afdeling Varia vrij kreeg, welke verscheidene jaren slecht verzorgd was. Ik voelde er wel iets voor om die afdeling over te nemen en nodigde hem uit die avond bij ons te komen eten... en met mijn vrouw kennis te maken. Wij spraken af om zeven uur aan tafel te gaan. Dan kon hij om kwart voor acht nog even weg... om een kleine bespreking met een van zijn vertegenwoordigers te hebben. Maar hij zou uiterlijk half negen weer terug zijn. Nou, u begrijpt, dat kwam voor mij prachtig uit... want daardoor kon ik, zonder enige uitleg te moeten doen even naar de Rio-straat rijden en ook om half negen weer thuis zijn. Ik belde mijn vrouw op om haar van de komst van onze gast op de hoogte te stellen... en we hadden om zeven uur een gezellig etentje. Precies kwart voor acht stapte onze gast in zijn wagen... en reed weg om zijn afspraak na te komen. Een kwartier later reed ik zelf naar de Rio-straat. Ik, uh, ik had er een hekel aan om met de wagen voor de deur van een geldschieter te stoppen... Dus parkeerde ik als gewoonlijk in de Batjanstraat en ging het laatste stukje lopen. Het was op deze hete zomeravond volkomen uitgestorven in de straat. Ik kwam bij de woning van de heer Wijnders toen, maar ik, uh, ik stak mijn arm uit om op de builknop te drukken. De deur staat op een kier. Toch maar de bel gebruiken. Nou, waar blijft die nou? Anders klik direct na de bel de deur openen. Hm, nog maar eens bellen. Hm, ik sta hier te smelten in die hete straat. Wacht, ik ga vast in de half staan. Daar is het allicht koeler. Deur maar sluiten. Dan hoor ik de opener zoveel te beter. Hé. Hey. Hé, hey, wat nou? Het slot blijft openstaan. Vreemd. En het is doodstil in huis. Meneer Reinders? Ja, als hij er is, moet hij me nou toch horen? Tja. Ja, wat nou? Weggaan. Maar ik kan de deur niet eens dichttrekken. Doorlopen naar het kantoor, eens kijken wat er aan de hand is. Ja, natuurlijk. Je kunt tenslotte niet weten, meneer Reinders. Nou wil ik toch weten wat er is? komen. Word ik erin betrokken? Ik... Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Nu niet. Dat kan ik niet hebben. Mijn zaak. Mijn relaties. Nee, nee. Nee, ik ga weg. Ik blijf voor buiten. Het is gelukkig stil, Rodeur. Rotdeur. Blijft openstaan. Gelukkig dat ik... Dat ik met de wagen ben. ...zou dat eind naar huis niet kunnen lopen. Het lijkt wel of ik... ...of ik gummie knieën heb. Wanneer zou dat zijn gebeurd? De man voor mij natuurlijk. Verschrikkelijk om zo te moeten sterven. Ik Ik voel me gewoon... ...gewoon onpasselijk worden. Nou, maar achteruit rijden... ...en door de straat terug... Ik kan geen Rio straat meer zien. Oh, ik, zal, ik zal blij zijn als ik thuis ben. Nog maar nergens over praten. Wachten tot missing uh, tot vanavond weg is. Probeer gewoon te doen. Nou, Ik moet u zeggen dat ik mij niet eens meer herinner door welke straten ik naar huis ben gereden. Het zal wel de gewone weg geweest zijn. Maar ik weet er niets meer van. Mijn vrouw zag de wagen stoppen en had de buitendeur al open... ...voor ik mijn sleutel pakken kon. In de gang noemde zij de naam van Reinders al... ...en ik besloot meteen voorlopig niets te zeggen. Gelukkig dat je zo gauw terug bent, Kees. Ik was bang dat meneer Reinders je ergens mee aan de praat zou houden. Het zou zo'n gekke indruk maken... ...als meneer Liesing Aansons terugkomt en jij was er nog niet... Vooral omdat je niet over gesproken hebt dat jij ook nog weg moet. Nee, ik, uh, het ging vlot vanavond. Ik heb me gehaast om weer gauw terug te zijn. Wil je vast een kopje koffie? Ten slotte kan het ook nog wel een kwartier of langer duren voor die komt. Ik weet hoe dat gaat met verzekeringsmensen. Als ze praten over even een klein onderhoud, dan is een uur niet. Ja, kind, een kop koffie heb ik graag. Oh, wacht maar. Dat zal niet zing zijn. Ik doe wel even open. Ja. Ga door naar de huiskamer, meneer Nissing. Dank u, meneer Echter, graag. Zo, mevrouw. Daar ben ik dan weer. Dag, meneer Nissing. Ik ben juist met de koffie bezig. Zal ik voor u ook een kopje schenken? Ja, graag. Ja, ondanks de warmte zal het best maken, hè? Ah, het, het stof maken de mens dorstig. <laughs> Wat is er, Kees? Huh? Niets, kindje, niets. Uh, hoezo? Ja, je stond zo versuft, uh, zo afwezig te kijken. Ben je moe? Nee, nee, ik. Uh, ik heb wat hoofdpijn, de warmte, denk ik. Ja, als je ons onderhoud liever op een andere avond wil bepalen. Nee, nee, nee, nee. Zo erg is het nou ook weer niet. Bovendien is het al heel wat minder dan daar straks. Nou, jongen, ga nou eerst eens zitten. Zo. Hm? Drink je koffie maar goed heet op, daar zul je van opknappen. Ach, maar kindje, ik ben niet ziek. Doe het, is de moeite niet. Laten we er niet meer over praten. Ja, het is geen wonder, hè, dat we last gaan krijgen van deze warmte. Het uh, uh, is al vier dagen zo heet. Ja. Huh? En zelfs de nachten brengen geen verkoeling. Het is een echte hittegolf, hè. u uh -huh. u hier nogal naar uw zin, mevrouw? Oh, hoofdpijn. Ik word er gek van. En jullie mag praten. Nergens bewust. van. Krankzinnige situatie. Dat moet ik beginnen. Ja. Stom om weg te lopen. Ik had beter mijn naam kunnen verwijderen. Terug gaan. Mijn kaart wegnemen. Mijn schuldbekendheid zoeken. Dan heb ik er niets meer mee te maken. En dan blijf ik er helemaal buiten. Dan zit ik niet meer zo alleen. Steeds is er wel aanlopen lopen. Ja, maar straks. Als Nyssen nu weg is, avond dan ga ik terug. nou maar zeggen dat ik, dat ik nog ergens naartoe moet. Nee, nee. Een afspraak, dat vergeten. Ben. Ben. Goh. Nou, in elk geval is het helemaal buiten het centrum. Ik probeer vroeg klaar te zijn met Nissing. En gewoon doen. Niets laten merken. van die eenzaamheid. En mijn man is ook blij dat hij weer onder zijn oude vriend is. Niet, Kees? Wat uh, is, hè? Zeg, heb je helemaal niet gehoord waar meneer Nissing en ik over praten? Ben je toch steeds afwezig? Wees, meneer Esther. Als u liever wilt gaan rusten, dan maken we een nieuwe afspraak. Ik neem u dat toch niet kwalijk. Nee, nee, nee, echt niet. Dat is werkelijk niet nodig. Ik was even afwezig. Ik pakiseerde over een beroerde, over een, over een lastige verzekeringszaak, die nogal wat voet in aarde heeft. Ja, in elk geval lijkt het me toch het beste als er maar eens tot zaken komen, hè? Ik wil het zelf ook niet zo laat maken. U weet dat ik nog naar Rotterdam moet, mevrouw. Dus hopelijk verontschuldigt u mij als ik het eerstvolgende uur beslag op uw man leg. Natuurlijk, meneer Niesing. Daar werd u tenslotte voor gekocht. En zo, inspecteur, heb ik gisteravond een bespreking gehad. waarvan ik me de bijzonderheden nauwelijks meer herinner. Een uur lang hebben we zakelijk gepraat. maar van de details weet ik niets meer. Steeds waren mijn gedachten in dat kantoor. bij die man. die daar over zijn bureau hing. Oh, het was toch ook een opluchting voor me toen Niesing om tien voor tien aanstal te maken om weg te gaan. Tja. dan zitten we het hier voorlopig bij laten, meneer Esser. Namens de maatschappij zal ik u schriftelijk onze afspraken... van vanavond laten bevestigen. Maar nog eens, maakt u meer tijd vrij voor uitbreiding van die portefeuille? Ja, ja, ik denk wel nog deze maand een incasseerder in dienst te nemen. Het zal in het begin niet meevallen, ook in verband met de sociale lasten, maar... De incasso kost mezelf toch te veel tijd. Inderdaad, u bent voor de incasso zelf een veel te duur kracht, hè? Nou, kom. Ik maak dat ik wegkom, want ik wil niet al te laat gaan slapen. <tie> nou, mevrouw Esser, mag ik u hartelijk danken voor uw gastvrij onthaal? Ik heb het prettig gevonden om kennis met u te maken, meneer Niesing. En mag ik u beiden vragen om een vrouw en mij te zijn naar tijd gelegenheid te geven ons te revancheren? Een graag, meneer Niesing. Het zal ons werkelijk een uh, genoegen zijn. Mooi. Nou, dag, mevrouw Esser. En, uh, nou, tot ziens, mag ik dan wat zeggen, hè? Tot ziens, meneer Nissing. En mijn hartelijke groet aan uw vrouw. u, zeer. Mag ik u voorgaan? Ja. Oh, nou, wacht. Even mijn hoed. Dan kan ik niet verder. hoor. Zo. Nou, meneer Azur, tot ziens dan, hè? Tot ziens, meneer Nissing. En wel thuis. Dank u. Toleraam. Wist ik maar of het al ontdekt is. Het is kant. Maar het laat me toch niet met rust. Ik moet weten... Wat sta je dan nou weer vreemd, Kees? Uh. Wat is er toch? Ach, niets, Lineke, Heus niet. Maar uh, ik herinner me plotseling dat ik iets belangrijks ben vergeten te zeggen vanmiddag bij een vertegenwoordiger. Een adres waar hij morgenochtend op af moet. Ik geloof dat ik toch nog even naar hem toe ga. Nou, nog. Maar jongen, het is bij tien. Oh, wat zou dat? Zo vroeg gaat die man heus niet naar bed... Vooral niet met die warmte. Morgenochtend heb ik er geen tijd voor. Uh, laat ik nou meteen maar even gaan, dan ben ik gauw weer terug. Goed, Kees. Maar maak het nou werkelijk niet te laat. Je hebt je rust ook nodig. Nee, meisje, geloof me, ik blijf niet langer weg dan nodig is. Moet ik verder gaan, inspecteur? Ja, ja, gaat u door. Vertel tot het eind. Nou, er was niemand in de Riostraat te zien. En niets wees erop dat de moord ontdekt was... De deur stond nog steeds op een kier, dus ik waagde erop en ging naar binnen. Maar het kostte me heus veel moeite en zelfoverwinning om het kantoor in te gaan. Ik wou beginnen met het rekening Koranboek, maar dat lag half onder zijn lichaam. Nou, oh, ik, ik had zo direct geen moed genoeg om het weg te trekken en besloot met de kaarten te beginnen. Ik was misschien een paar minuten aan het zoeken toen u plotseling de deur opengooide... Nou, en de rest weet u net zo goed, of misschien nog beter, dan ik. Juist, dat was het dan. Maar, meneer Esser, vanaf uw thuiskomst na uw eerste en uw vertrek voor het tweede bezoek... is uw verklaring alleen maar een schakel tussen beide bezoeken... en heeft op zichzelf niets uitstaande met de tegen u lopende verdenking van moord... nog met uw strafbare handeling bij uw tweede bezoek. Ik wil beide bezoeken volkomen gescheiden behandelen om het inzicht niet te veel te vertroebelen. Uw tweede bezoek blijft dus voorlopig een afgedane zaak. Maar in uw verklaring over het eerste bezoek zit nog steeds een leemte, meneer Esser. Een leemte? Ik begrijp niet wat u doelt. U weet van al het gebeurde van die avond. Nou, evenveel af als ikzelf, inspecteur. Nee, meneer Esser. Ik heb u daar straks opzettelijk niet onderbroken... toen u op een zeker moment uw gedachten niet concreet uitsprak... maar ze in de ruimte liet hangen. Op datzelfde punt hebt u bij uw eerste verhoor ook geaarzeld en bleef u in direct antwoord schuldig. Daardoor wekt u bij mij de indruk niet helemaal eerlijk te zijn in uw verklaringen. Ik wil u erop wijzen dat dit zeer onverstandig is. Indien u werkelijk onschuldig bent, wil ik u opnieuw aanraden niets te verzwijgen. Maar inspecteur... Stop, speel niet de beledigde onschuld, meneer Esser. Ik ben te veel man van de recherchepraktijk om niet te voelen... dat u voor mij een belangrijk feit verzwijgt. Opzettelijk... Ik voel tot in mijn vingertoppen dat u ergens een vermoeden hebt, maar het niet wilt of misschien niet durft uitspreken. Komt u eruit uzelf mee voor de dag, of moet ik het eruit brengen? Nou? Maar, maar ik begrijp niet waar u op doet. Goed, zoals u wilt. Meneer Esser, het punt waar u aarzelt, waar u vaag blijft, waar u nu in beide verhoren omheen draait, is dit. Wat zag u? Of mogelijk, wat gebeurde er op het ogenblik dat u om kwart over acht het huis van de heer Reinders had bereikt, dus voordat u naar binnen ging? Dat heb ik u toch verteld, inspecteur. De deur stond al open, maar ik heb toch maar gebeld. Je kunt tenslotte een vreemd huis niet zomaar binnenlopen alleen omdat de voordeur open staat. Natuurlijk niet, en u hebt geen idee waarom die deur open stond. Jawel, tenminste, ik heb daar vannacht over liggen denken. En ik geloof wel dat ik de oorzaak weet. Kijk, als je bij Rijnders belde, klikte vrijwel onmiddellijk het slot open. Hij hoefde niet naar de gang te lopen, want hij had het contact op zijn bureau liggen. Waarschijnlijk door een signaallampje of iets dergelijks, wist hij dat zijn bezoeker over de drempel was gestapt. En dan klikte de sluiter voor de tweede maal en schoot de lip weer uit het slot. Zo doet kon je, wanneer je over de drempel was, de deur achter je in het slot drukken. Maar toen ik bij mijn tweede bezoek naar de knop op zijn bureau zocht om voor alle zekerheid de buitendeur te sluiten, bleek de heer Reinders daar met zijn lichaam overheen te hangen. Nou, ik had geen moed genoeg om een hand onder zijn schouder te steken en op die knop te drukken. In elk geval, dat was dus ook de oorzaak dat bij mijn eerste bezoek de deur open stond... Ik bedoel, na het binnenkomen van de moordenaar... werd de deur dus gewoon gesloten. Maar toen, toen de heer Enders op het contact viel... klikte de sluiter en schoot de lip naar binnen. En toen de moordenaar wegging... zag hij dus geen kans de deur te sluiten. En zodoende vond ik hem open. Enig idee hoe laat het was... toen u op de hoek van de Bartjansstraat en de Rio-straat uit uw auto stapte? Nou, nou eens kijken... Ik herinner me dat ik te vroeg was, in mijn haast op tijd weer thuis te zijn, was ik nogal vroeg weggegaan. Mijn dashboardklokje stond op negen minuten over acht toen ik uit de wagen stapte. Luister goed, meneer Esser. Aangenomen dat de heer Reinders bij uw komst al dood was, kan de moord gepleegd zijn door de man die om acht uur zijn termijn kwam betalen. Evengoed kan de dader de man van kwart voor acht zijn, waarna de man van acht uur bij de ontdekking van de moord evenals u hals over kop is weggevlucht zonder alarm te slaan. Ook is het mogelijk dat er tussen de vaste bezoekers van de zeventiende van deze maand... nog een of meer andere geweest zijn. Wie en met welk doel, dat hopen we te ontdekken in de bescheiden van Reinders. Onze mensen zijn er op het ogenblik druk mee bezig, maar het is een tijdrovend werk... en de vraag blijft of de naam van de dader daarin te vinden is. Nu zie ik me genoodzaakt om voorlopig bij gebrek aan concrete gegevens... te gissen naar wat er is gebeurd. Laten we even veronderstellen dat de man van acht uur precies op tijd was... Hoeveel tijd ging er zonder onnodig gepraat verloren met een betaling? Nou, het zoeken naar de kaart, inschrijven in het kasboek, ...uitschrijven van de kwitantie, begroeting enzovoorts. Tja, laten we zeggen vijf tot zeven minuten. Dan zou de man van acht uur om zeven minuten over acht op zijn laatst vertrokken zijn... ...en de deur achter zich hebben dichtgetrokken. U beweert om negen minuten over acht op de hoek van de Riafstraat te zijn gekomen... ...resteren twee minuten waarin een tussentijdse bezoeker arriveert... ...naar binnen gaat, misschien praat, een moord pleegt... ...naar buiten gaat en uit het gezicht verdwenen is... ...voordat u het huis vanaf de hoek van de Batjanstraat in het oog kreeg. Ben ik tot zover duidelijk, meneer Esser? Jawel, inspecteur Rick. Ik. Natuurlijk is dat niet veel tijd. Juist, en daarom geloof ik het niet. Of de man van acht uur, of de man van kwart over acht... ...dus u, meneer Esser, heeft de moord gepleegd. Is het toch een tussentijdse bezoeker geweest, dan klopt de tijd niet. Hij kan dan onmogelijk de straat uit geweest zijn voordat u erin kwam. Nogmaals, meneer Esser, in het belang van het onderzoek... dus in uw eigen belang, denk na en geef het juiste antwoord. Hebt u bij uw aankomst in de Riofstraat... niemand in de buurt van het bewuste huis gezien? Het hoeft eerst dus niet verdacht te zijn. Dat is het op het eerste gezicht nooit. Maar elk detail is belangrijk. Draai er nu niet langer omheen, man. Ik... Eh, ik... Ik zag wel iemand. Aha. Een man. Hij liep weg... Toen ik aankwam. U hebt dus inderdaad straks op dat punt niet de waarheid verteld. Begint u dan het verhaal maar opnieuw. Nee, niet vanaf het begin, maar vanaf het punt dat u uit de auto stapte, de hoek van de Badjanstraat omging en de Rio Straat inliep. Nou, zoals ik daar straks al zei, het was op deze hete zomeravond volkomen uitgestorven in de straat. Ik kwam bij de woning van de heer Reinders en stak mijn arm uit om op de bel te drukken. Hela! Nee, maar. Dat is toch. Nee, toch niet? Ach, dat kan trouwens niet. Want dan zou u. zou u me wel hebben aangesproken. Nou ja, laat ik opschieten. Nee, de deur staat op een kier. Toch maar de bel gebruiken. Dank u. De rest weet ik wel. Maar u vertelt nou wel dat u de man herkende, maar u vergeet zijn naam te noemen. Ik herkende hem niet. Ik dacht dat ik hem herkende. Ik dacht... Hij... Hij deed me niemand denken. Ik heb zijn gezicht niet eens gezien. Kijk, kijk, het ging zo. Ik tilde mijn arm op, om op de bel te drukken... maar ontnam door mijn arm mezelf het uitzicht op de deur. Meteen kwam die man naar buiten. Maar dat realiseerde ik me pas toen hij tegen mijn linkerschouder opbotste... Doordat hij meteen in de richting van het Bankaplein wegliep, zag ik hem alleen maar op zijn rug. En aan wie deed hij u denken? Dat, uh, dat. Dat zeg ik liever niet. Dat zou ik toch maar wel zeggen als ik in uw plaats was. Nee, nee, nee, het is onmogelijk dat hij het was. En ik werp daarmee de verdenking op een onschuldige. Laat u het onderzoek naar schuldig of onschuldig maar aan mij over. Ja, maar ik bezorg die man een hoop last. De beroerdigheid van het verhoor. Hij zou me dat hoogst kwalijk nemen. Bovendien wil ik voor hem niet weten dat ik in deze zaak betrokken ben. Als het een relatie van u is, komt hij dat toch wel te weten. Bent u uw bekentenis van vannacht soms al vergeten? Voorlopig komt u niet in vrijheid, dus uw intieme relaties komen er heus al achter. Maar wij zijn geen onmensen, meneer Esser. Wij gaan bij het verhoor van een eventuele andere verdachte... beslist geen onnodige details uit dit verhoor meedelen. Rekent u rustig op onze discretie. Nou, meneer Esser, mijn geduld is ten einde... Voor de laatste maal. Wie was de man? Of wie meende u te herkennen in de man die u zag weglopen? Mijn. Uh, mijn gast van gisteravond: de heer Nissing.